7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Vanwege de val van het kabinet werkt de Algemene Onderwijsbond... niet meer mee aan het ontslaan van personeel in het speciaal onderwijs. De bond vindt het nog te onduidelijk... of de aangekondigde bezuinigingen van 300 miljoen euro doorgaan. De handtekening van de bond is nodig... om mensen via een sociaal plan te kunnen ontslaan. Ook CNV Onderwijs tekent niet langer mee... In Hoorn is de leiding van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang geschorst wegens misstanden. Kinderen werden volgens de GGD afgekraakt in het bijzijn van anderen. Ook werden ze soms hardhandig beetgepakt. Ook het personeel werd geïntimideerd. De kinderopvang in Hoorn stond al jaren onder verscherpt toezicht van de GGD. Politiemensen met psychische problemen kunnen voortaan 24 uur per dag hulp krijgen. Ze kunnen daarvoor terecht bij het 24-7-loket politie dat telefonisch en via internet bereikbaar is. Het is bedoeld voor politiemensen uit de regio's Groningen, Friesland en Drenthe... voor studenten van de politieacademie en voor mensen die op missie zijn geweest. Opnieuw heeft een kredietbeoordelaar Nederland gewaarschuwd. Beoordelaar Fitz zegt dat door de kabinetscrisis het risico is toegenomen... dat het begrotingstekort boven de 3% uitkomt. Dat zou de triple-A-status van Nederland onder druk kunnen zetten. Ook beoordelaar Moody's heeft dat al gezegd. Een groep internationale wetenschappers heeft een verklaring gevonden voor het verdwijnen van ijs in Antarctica. In het tijdschrift Nature schrijven ze dat het smelten van het Zuidpoolijs komt doordat de oceaan warmer wordt. Daardoor smelten drijvende ijsplaten van onderaf. Daardoor kunnen ze op den duur gletsjers op het land niet meer tegenhouden. Die stromen dan langzaam de zee in. Verwachting is dat de zeespiegel daardoor verder stijgt. Het weer, buien en een kleine kans op onweer. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog en zonnige periode, later opnieuw buien. Maximum temperatuur 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog twee korte files op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 3 kilometer. En de A27 naar Breda voor de brug bij Gorken 3 kilometer.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 Het is radio 1, de NTR. Kenst toch? Dames en heren, goedenavond. De vader was lang directeur van het Rijksmuseum en gelooft in God. En de zoon is politiek redacteur van de NRC die zich afvraagt waarom zijn generatie de deuren naar het georganiseerde geloof zo krachtig heeft dichtgeslagen. Over deze en nog veel meer zaken schreven ze elkaar jarenlang brieven die nu zijn gebundeld in vader en zoon. Krijgen de geest. Hier zijn Henk en Pieter van Os. De presentator is Jelly Brouwer. Wanneer heb je voor het laatst gebeden, Pieter? Ik? Oh, jeetje, dat. is. <lacht> uh, ja, ik heb inderdaad wel eens in mijn leven gebeden. Dat uh, beken ik ergens in het boekje. En toen was ik, denk ik 12 of 13. Mm -hmm. Misschien 14. En weet je nog waarvoor je bad? Ja, ik was, uh, nou ja, zoals Jeetje, dat is net uh, <laughs> uh, licht confronterend. Dit, ja, nee, waar, ik uh, was toen nog wel eens wat. Uh, ik ben altijd wel vrij energiek, maar toen kon ik ook wel echt zo chaotisch zijn dat ik van voor niet zo goed wist dat ik van achter leefde. En ik was wel eens bang dat ik het helemaal zou verliezen, zodat ik uh, ja, dat ik uh, ja, ik was bang dat ik uh, de weg kwijt zou raken, zeg maar. En dat ik, je je verstand ik bad, zou verliezen. Dat hè, ik mijn verstand krijgt. zou verliezen. En ik bad in het van, hè, niet van, oh heer, mag ik een hondje? Dat is geloof ik op die leeftijd ook wel uh, een bekende. Maar meer, oh heer, zorgt u toch wel dat ik in ieder geval niet in een inrichting beland. Hm. En of toen was, was je gewen. twaalf, zeg je? Oh, dertien, veertien. veertien ah. verlies, ja. En, ja, nee, middelbaar school echt begin middelbaar school Dus zo zou best twaalf kunnen zijn, ja. Dat is de laatste keer dat je hebt gebeden. Ja, ja, ja, wel op zo'n manier. Ja, ja. Wel op zo'n manier? Ja, nee, nee, nee, dat is gewoon de laatste keer precies. Ik richt mij niet tot uh, de lieve heer. Ja, nee. ik hoor nu toch al enige aarzeling. Nee. Ik richt mij niet tot de nee, heer. Nee, nee, nee. Ja, iedereen, ja, nee, nee, dat klopt. Ja. ja wat, wat is ook schroom en uh, Ja, dat is niet niks. Ja, dat is, dat is weer nee, goed. Ik ben ja. ook altijd zo bang Dan voor die brief in de HP de tijd. Wanneer heeft u voor het laatst gebeden? Dat is toch ja. een van de ja, standaard. van die vragen vandaag. van Tom Kellerhuis, ja. ja ja, nee, dus. Uh... Wanneer heeft u voor het laatst gebeden, Henk van Os? Vader Henk van Os? Um, zondag jongstleden. Zoals iedere zondag? Uh, ja, nou, als ik in de buurt ben, wel, ja. In de kerk in de is dat de, de geëigende ja. plek voor u om te bidden? Eigenlijk wel, ja. En uh, het komt wel eens voor, zo echt nog traditioneel voor het slapengaan, zal ik maar zeggen. Maar nee, de normale gang van zaken is uh, bidden is in de kerk. Ja. En, en traditioneel voor het slapen gaan, want dat heeft u nog meegemaakt. U bent van 38 geknield voor het bed of ging het niet zover? Heel erg wel. En uh, ik wou ook eigenlijk... Uh, ik heb ook een periode in mijn leven gehad... dat ik, dat ik nog vromer wilde zijn dan mijn ouders. En dat uit doordat ik eindeloos met mijn knietjes op het koude zeil... Uh, de, de, de, gebedjes ging zitten doen. En dat duurde dan zo lang... dat mijn moeder zich ook echt zorgen ging maken over het een en ander. En uitten ze die zorgen? Ja, ja, ja, ja, ja, dat het koud was en dat ik toch naar bed moest en, en dat soort dingen. Ik herinner me opeens de, de ribbels die ik in mijn knieën kreeg van de kokosmat. Ja, dat kan ook. Ja. Ja. Oh, Geen kijk, koud we zijn. praten ah. hier met iemand die zelf <laughs> ja, ook... Ja, helemaal weet hoe het was? N nu helemaal zou ik er wel de wedervraag willen stellen. Nee, dan dat dan doen wij ook. Hiermee is alles gemeld. Ja. Um, jullie hebben uh, eigenlijk als research voor het boek twee keer samen ook een kerkdienst uh, ja, dat, bezocht. Ja, ik moest er ook net aan denken, we hebben even voor het laatst gebeden, en toen dacht ik natuurlijk direct aan. Uh, ja, laat, omdat ik daar in zo'n brief over schrijf, de laatste keer dat ik zelf in mijn eentje ergens me richtte tot uh, God. Ja, Waarvan ik dan, uh, Waarvan ik niet zeker wist dat die bestond hoor, dat was er mm -hmm. zo erg was. Maar het is ook niet waar dat ik, uh, ik heb daarna natuurlijk nog wel degelijk gebeden, want ik ga af en toe nog wel eens gewoon uit interesse en toen ook in Veenendaal. naar een kerk en daar wordt stevig gebeden. En, en maar doe wat doe jij allen. dan? Ja, zo'n beetje halfslachtig. Uh, ja, het is ook zo, je, ga, je gaat ook niet als een soort. Uh, de ongelovige jongen die dan de andere kant op kijkt. Of zo. Dat, uh, dus je sluit wel ja, je ogen of je, je Ja, precies. Ik doe een murmel zo'n beetje mee. Buig mijn hoofd. Precies. <laughs> Lekker ongemakkelijk. Ja, ja. ja, Jullie waren onder andere in Venendaal. Ja. Maar dat was geloof ik meer al in jouw functie... als uh, ja. politieke redacteur voor NRC Handelsblad. Ja, maar we schreven ook al wel deze brieven. We waren bezig met deze brieven. En het leek mij aardig om Henk mee te nemen. Want ik was ook benieuwd wat hij nou zou vinden... van een gereformeerde in Venendaal. En dan moet je je niet de allerstrengste voorstellen, niet SGP uh, hoedjes op, maar een hele grote, de Pnielkerk, waar zowel SGP stemmers als ChristenUnie stemmers uh, en leden uh, uh, aanwezig zijn. Gezamenlijk ter kerken gaan. Ja, en, en dat was voor mij interessant omdat ik uh, over beide partijen schreef voor de krant. En is dat dan gereformeerd synodaal? Nee, dit was christelijk gereformeerd. Christelijk gereformeerd. Ja, maar ja, god, laten we. Dat, he, dat niet nou Ja, ja nee, dat is waar. In, die, is kringen het doet het er in, in die kringen toe. doet het toe. Ja. Ja, hoewel ook deze kerk een fusie is tussen twee gereformeerde kerken. Dus voor hen is dat dan weer net iets minder belangrijk. En het viel, hangt dus ook op, op van hé hey, dat is eigenlijk zoals mijn hervormde kerk was toen ik uh, tiener was. Ja, dat aardrijd. beschrijft u geloof ik ook hè, in die brief. Of Pieter beschrijft het, dat weet ik niet meer helemaal. Maar... Nou, in ieder geval was het zo dat de preek... die ging over uh, de verzoeningstheologie, zoals het dan zo deftig heet... naar aanleiding van uh, de woorden het is volbracht. En uh, dat was gewoon een preek zo, zoals ik die vroeger ook in de Hervormde Kerk hoorde. Met dit verschil dat die veel langer duurde. Maar <lacht> uh, verder was het precies hetzelfde. Dus ik vond het echt heel interessant om te zien... Uh, dat dat uh, kennelijk verschoven was. Zal ik... Hoe het opgeschoven is, ja. ja. Hoe de hervormden van toen... de, ja. uh, uh, nou, de gereformeerde, ja. christelijke gereformeerden van nu zijn. Ja. En er zat een meisje met een minirok in de kerk. Ja. ja, ik wou net zeggen, dat was ook een levendig boel wel. Ja, ja, levendig boel, hier in een gereformeerde kerk. Dat is ook ernstig natuurlijk. Maar vooraf achteraf, uh, het viel je ook op, Henk, dat er heel veel kinderen waren. Ja. En het viel Henk natuurlijk op dat er een meisje in een minirok was. Het viel mij ook op, hoor. <laughs> ja, dat ik kwam zei. net zeggen. Ja, nee, nee, nee. Maar er was maar één meisje nee, met een minirok. was één meisje, de meisje, de meisje met een minirok en een hele grote beugel. Maar, um, <laughs> <laughs> nee, maar ze, ze waren zeker niet allemaal in het zwart gekleed. Absoluut niet. Op de eerste rij wel, daar dus zat de ouderlingen. En, en, en hoe werd dat meisje bekeken? Ja, eigenlijk deed iedereen wij kikker er misschien nog wat langs naar. Ja, <laughs> ja, iedereen <laughs> heeft volstrekt om. Maar ja, ja, om ja, maar. Ja. Ja. Misschien was het een bekende verschijning dat, uh, in, uh, in, in deze gemeente. Goed, we gaan het zo hebben over het boek dat jullie samen samenschreven. Een uh, brievenboek is het. Uh, maar ik wil het ook even, heel even over uh, de politieke malaise in Den Haag hebben. In het land. Uh, want jij bent uh, politiek redacteur. Hoewel het even is stopgezet. Ja. wat ja. wel een heel verkeerd moment ja. is, lijkt ja. mij. Ja. Uh, je was, bent politiek redacteur ja, voor NRC Handelsblad maar... Ik ben ook gewoon in dienst bij NRC, maar tot augustus ben ik uh, met uh, verlof. Maar dat is inderdaad nu... Uh, maar aan de nou, wat een verkeerd moment. Hoe kan je veel, dat nou hè? zo timen? Ja, ik heb al wel een voorgeval van het kabinet meegemaakt. Ik heb ook al vier verkiezingen meegemaakt. Oh. Dus, uh, in Nederland gaat het nu hard, hè? Dus, uh, mm. Misschien dat ik als ik in augustus terugkom... dat ik in uh, nou, ik zeggen september verkiezingen en dan in januari weer een, een nieuw kabinet... Een lange formatie en dan in juni weer een val... Dan ben je er weer ja. bij. Dus maar in, in goed, laat ik eerlijk zijn. In ja, in dit geval. zijn natuurlijk wel momenten. dat het voor een politiek redacteur. In Den Haag heel spannend en. Uh, ja, een lekker werk is. Ja. Nu zagen we gisteren. Uh, Ali Slop, die als enige zo ongeveer. de hele tijd bij de interruptiemicrofoon stond. tijdens ja. het uh, debat. En uh, ik hoorde hem op een gegeven moment zeggen. Uh, wat is er nog heilig in dit land? Ja, herken, want jij hebt veel over de kleine christelijke partijen ja. geschreven. Hè, voor de NRC. Ja. Ja, het lijkt alsof ze er steeds meer lol in hebben, ook bij de SGP hoor. Dus ook Kees van der Staaij en zeker Dijkgraaf, een collega van hem, het andere kamerlid van de SGP. Om dit soort uh, voor ons seculieren ook uh, toch geinige verwijzingen, geinig kan je echt wel zeggen, naar hun eigen geloof. Daar hebben ze lol in en steeds meer. Dat valt me op inderdaad. Uh, zelfs Ari Sloppen toch een hele aardige, maar niet hele vlotte man is. Nee, nee. Nee, maar... Um, ja, en en ze, ja. hebben ze dan ook het idee dat ze daarmee nog uh, zieltjes kunnen winnen? Dat weet ik niet. Nee, het is meer... Ze, ze vinden het wel vreemd dat ze steeds meer... Uh, ze hebben zelf nu, en dat het natuurlijk al dertig jaar aan de gang is... Maar mm -hmm. hebben ze toch nu meer dan in het verleden het idee dat ze outcast zijn op een bepaalde manier. En um, dat, dat Meer dan vreemd. in het verleden? Ja. ja dat, en uh, hoe zit dat dan? Nou, kijk, die, de samenleving, natuurlijk. op de Veluwe merk je niet zo heel veel van secularisering. Maar ook zij hebben nu wel door dat het wel heel hard gaat. Mm -hmm. He, dus um, we spraken gisteren van een dominee, Henk en ik, die ook zei, echt uh, iemand die tien jaar in het buitenland is geweest en die nu terugkomt bij de kerk, die schrikt toch nog. He, die weet niet dat het nog zoveel leger is. En dat gaat ongelooflijk hard. Ja, en dat, dat voelen zij. En dat voelen dat onder andere in de harde opmerkingen die gemaakt worden over moslims. Nou is dat ook de splitsing tussen die twee partijen. Nu we het uh -huh. toch over politiek hebben. De SGP doet er in zekere zin aan mee. Ze zeggen ja, want ze geloven ook in een afgod. Ze geloven in Allah. Dus die zijn de weg kwijt. Uh -huh. Bij de ChristenUnie uh, zijn ze meer van ja, wacht, ho. Zo uh, gedraagt seculier zich tegen gelovigen. Wij zijn ook gelovig. En... Um, uh, dus die willen daar eigenlijk niet aan meedoen. En, en daarom zijn die partijen, wat vroeger Klein Rechts heten... Uh, ook weer, dan zie je de, de invloed van Wilders is zelfs in die gemeenschap ja, groot... zijn ze dus in zekere zin gespleten geraakt... door ja. uh, de reactie op de uh, anti-islam uh, politici van Nederland. En dat zou de, ook de reden kunnen zijn dat Ari Slob gisteren ook heel nadrukkelijk zei... wij zijn een partij niet alleen voor christenen. Ja, ja dat zou heel goed kunnen. Ja, ja zij willen... Kijk, die partij, de ChristenUnie, nu je het toch echt aan de vraag. Te. Misschien ga ik te mm -hmm. ver meer, hoor. En de, veel in detail, maar zij komen dus voort uit de GPV en de RPF. Mm -hmm. En zijn vrijgemaakt gereformeerd de andere, andere clubjes gereformeerd, christelijk gereformeerd onder andere. Mm -hmm. Maar zij hebben bedacht, wij moeten de PKN in. Dat is een zin die ik van de uh, ChristenUnie politicus heb, heb ik zelf niet verzonnen. En de PKN is natuurlijk gewoon de Protestantse kerk Nederland, ja. die in het CDA uh, vertegenwoordigd zijn, zou je denken. Maar zij hebben dus bedacht, ja, die CDA, die CDA's die ik ken, die, die, die, hebben, die, die lezen nauwelijks meer een Bijbel. Hè? Uh, dus die moeten wij hebben. Uh, en tegelijkertijd weten ze ook wel dat ook die PKN is niet uh, half Nederland. Hè? <laughs> uh, maar, en dat zijn wel christenen, dus het slaat niet helemaal op jouw vraag. Maar um, ja, ze hebben wel bedacht in deze hele huidige electorale markt, sorry om het zo te zeggen. Nou. Maar kan je niet meer alleen richten tot je eigen mensen die bij jou in de kerk zitten? Met welke dominees sprak u gisteren? Z gezamenlijk dus, begrijp ik. Wij waren te gast van. Uh, de doopsgezinde dominee. Henk Leegte heet. Henk en uh, Komt ook in het boek voor, toch? Henk Leegte, of niet? Dat weet ik niet. Jammer hmm. genoeg staat er geen registre in. Nou ja, maar in ieder geval kennen we Henk alle twee al, ja. al heel lang. En uh, dat vind ik wel interessant, nu we daar toch over praten. Hij weet toch op een hele verstandige manier... Uh, het aanbod bij de vraag te brengen, zoals ik het noem. Want de mm -hmm. vraag is, er is toch wel maatschappelijk vraag naar... bijvoorbeeld kinderkategezen of met kinderen bijbelverhalen uh, vertellen. Of, uh, in elk geval, daar is behoefte aan. En er is ook behoefte aan, niet alleen met kinderen, maar ook met, uh, voor volwassenen. Er zullen niet veel mensen zondag naar de kerk gaan. Dus daar zit een probleem. Maar... Uh, ik weet niet hoeveel, maar er gaan dus heel veel mensen naar die verschillende kringen toe die hij daarnaast organiseert. Ik weet dat buiten onder... de kerk om? Uh, uh, nou, buiten, het, buiten de buiten ja, ja. kerkdiensten om. Maar ja, ja. wel in het kader van zijn doofsgezind predikant zijn. En dan weet ik wel dat het ook wel elders gebeurt, maar hij weet dat heel succesvol uh, te doen... En dat zie ik ook in de, in de Obrechtkerk. De mensen die echt enthousiast... De kerk waar u naartoe gaat in Amsterdam-Zuid ja. op zondag. Ja. De mensen Katholique. die echt enthousiast zijn... dat zijn uh, uh, ouders van uh, zo tussen de 30 en de 40. Dat was de tijd dat, we, dat wij vroeger aan heel veel dachten... behalve aan het geloof. Uh, maar uh, die vinden het belangrijk dat hun kinderen... toch op een of andere manier weten waarom ze met Pinksteren vrij hebben... Uh, dat soort vragen. Ja. En, uh... Maar in, in, in uw tijd, uh, althans toen de jongens nog klein waren... hadden we uh, volgens mij nog woord voor woord uh, door Aad Staartjes voorgelezen op de televisie, toch? Ja. Over catechese gesproken. Ik kreeg er dus taas allemaal taas mee. Nee. Jij bij het niet zo mee. In zo'n zomaar... huis ging het niet over het geloof. Dat is uh, misschien opvallend. Je bent ook niet met de Bijbel grootgebracht. <laughs> nee, nou wel een beetje. Mijn vader is kunsthistoricus. Nou, Henk hij zit hier naast ja. me. Maar uh, uh, dus uh, we gingen kerk in kerk uit. En uh, omgeven vond Henk ook wel dat je Johannes de Doper mocht herkennen. He, dus. Uh, ja, maar dat was dus quizzen. voor de plaatjes. We deden de quizzen ook. Nee, nee. Het was wel degelijk bedoeld dat je uh, een minimum uh, opvoeding had... in het herkennen van uh, voorstellingen van Catharina van Alexandrie, maar ook voorstellingen van de evangelieverhalen en Abrams Offer. En uh, Dat moest niet al te moeilijk zijn, maar dat soort ma Maar zo zelf zonder plaatje. Dus en wat voor quizzen nou, waren dat dan? Ja, dan, kon je dan gingen mijn broertje en ik kregen... en mijn andere broer, <III> <greel> die kregen een formulier met dus, vragen... En dan ging je zelf de kerk in. En dan werd onder andere stelde Henk de vraag via dat formulier, natuurlijk: van wat zie je rechtsboven op kanteel 2? En dan kon je winnen. Wat ja, uh, was dat? Het klooster nou, van de ja, allemaal Weet dingen. Het nu dan. Uh, En uh, uh, dan kon je winnen. Ik je Wat, Even was om dan verliezen. De wat en kon je, je winnen? Dat ook uh, vaak. Wat kon je uh, winnen? Dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Snoep geloof ik. Ja, Snoep. dat weet ik echt niet. Nee, dat weet ik ook niet meer. Ik denk dat de lol was de wedstrijd en dat hij dat had georganiseerd. Zo. Dat was wel ik wel meld tussendoor even dat luisteraars kunnen reageren op deze uitzending. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Gaan naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter. Hashtag radiokunststof. Uh, en voor de mensen die later zijn ingeschakeld, we hebben twee gasten vanavond, vader en zoon. Henk van Os is uh, kunsthistoricus, jaarlang directeur geweest van het Rijksmuseum. En uh, bij het grote publiek volgens mij nog steeds bekend als de presentator van het kunstprogramma Beeldenstorm. En zoon Pieter van Os is uh, journalist en op dit moment werkzaam uh, bij NRC Handelsblad. En schrijft op dit moment aan een boek over uh, politiek en ja. verslaggeving. Ja. Nou, daarover waarschijnlijk uh, veel later ja. meer. Uh, nu schreven jullie samen een boek. Vader en zoon krijgen de geest, zo heet het boek. Brieven over de drang tot godsdienst. En het begon allemaal met een uh, uitspraak van Pieter... in een uh, afscheidsdocumentaire over zijn vader... toen hij wegging bij Beeldenstorm. <middels> Mijn vader's uh, interesse voor die vroegmiddeleeuwse kunst, durf ik te beweren, heeft te maken met uh, een soort van natuurlijke drang tot geloof. Als je al heel gelovig bent, en je zit helaas, omdat dat bij de geboorte wel zo bepaald was, door, uh, bij de Nederlandse Rvormde Kerk, waar dus niet zo vreselijk veel te zien is. En achter in de tuin, want zo was het echt, uh, zitten de Jezuïeten. Nou, dat, ja, dat bracht hem in extase natuurlijk. Ja, dat bracht hem in extase. Hier begon het mee, hè? Wat, wat was, hoe zat dat trouwens met die Jezuïten achter in de tuin? Want we hebben het over Groningen, toch? Ja, nou, dat weet jij dan ook. Ja. Uh, aan de Rijkstraatweg, daar had je Esserhoeven, waar wij woonden. En daarnaast was er een hele grote witte villa, Essenberg. En dat was het begin van het sint Maartenscollege. Uh, dus aan groot... de Rijkstraatweg van Groningen richting Haaren. Uh, ja. ja, en uh, de, de, daar, dat was dus een... Een en daarachter was een kapel. En met name bij die kapel speelden zich processies af. En dat fenomeen dat kende ik niet. En dat mocht ook nog niet in het publiek uh, gebeuren in de jaren. Dus dat gebeurde daar op eigen terrein rondom of bij uh, die kapel. En ik vond dat absoluut fascinerend. Dus ik lag dan in een droog greppeltje achter in de tuin... en <lacht> zat te kijken wat er allemaal gebeurde. En dat, dat was inderdaad een soort van... oh, wat is dat mooi, zoiets. En hoe oud was u toen? Want u woonde dus in die Esserhoeve. Ja, ik was denk een ik een jaar of huis. elf of zo. <lacht> en uh, dan heeft Pieter het over de drang tot godsdienst. Wat bijna vies klinkt, vind ik. Ja, zeg, ja, val ja. erin, Pieter. Ja, uiteindelijk, uh, kijk, door deze brieven zijn we natuurlijk wat verder nu. Toen werd ik, uh, die, die interviewster van het programma, die, vroeg, mm -hmm. die wilde graag weten over waarom toch die religieuze kunst. En vooral ook, wat heeft die religieuze kunst met hem gedaan? Zit hij daarom nu in de kerk iedere zondag? En ik probeerde mee te zeggen, het is andersom. He, uh, het was voor hem een sublimatie, ja, om het een beetje fiek te zeggen. Dat hij, uh, om met zijn geloof bezig te zijn. On, uh, hij heeft een proefschrift geschreven over maria -vereering. He, dan ben je dus dag en nacht ermee bezig. Als protestant? Ja, en ook in dat moment als iemand die niet meer naar de kerk ging. He, en dus ons er ook niet mee lastig viel, om het zo te zeggen. Lastig gevallen, zo negatief geformuleerd. Ja. Maar uh, als kinderen hebben we er dus niet heel veel van gemerkt: van die drang tot godsdienst. Want dat deed hij op zijn studeerkamer. En, um, of die, dat deed hij. <lacht> Gaf hij <lacht> <uit> dingen aan. <lacht> Stel die drang op het feest ging <lacht> steeds vliezen. Ja, ja, ja. ja, nee. Maar, uh, ja, het. het um, uh, jouw vraag is hoe. hoe uh... Nou ja, de drang ja. tot godsdienst. Vandaar ja. die formuleer... nee, We zijn nu, inderdaad nu tot... verder met die brieven, dat wilde ik eigenlijk zeggen, sorry. Uh, uh, toen dacht ik inderdaad, ja, misschien zit er gewoon een soort van religiekwap bij uh, Henk. He, daar had ik ook wel eens over gelezen van meneer Dean Hammer. Die had het geloofsgen ja. ontdekt. Um, dacht, nou, dat heeft mijn vader, hè, dus dan heb je talent voor geloof. En uh, nou, dat heb ik kennelijk minder. Nou, heb ik nu wel inmiddels door dat het, dat het zo simpel niet is. En nee, Henk precies, want je beschrijft dat... ook... Ik citeer je even uit een ja. van je brieven uit het boek. Uh, je doet daarin eigenlijk een bekentenis. Die opmerking, dus die drang tot godsdienst... was ook een wegwerpgebaar van mij. Och ja, die, die, die vader van mij die heeft een drang tot godsdienst. Alsof dat een fysiek verschijnsel is. Ja. Wel zo handig, want dan hoef ik er niet lang bij stil te staan. Dan is het iets wat aangeboren is. Ja, ja dat maakt het natuurlijk makkelijk, hè? dit soort... Uh... We zijn ons brein niet waar. Hè? En dan uh, kun je zeggen: ja, zo, zo zit hij in elkaar, zo zitten de, de hersenen van uh, Pietje of uh, Pukje. En um, Henk zelf heeft direct gezegd: nee, voor mij is uh, opvoeding eigenlijk veel belangrijker dan um, hoe ik, uh, dus de, de, dan mijn natuur. Hè? Dus, uh, en, en Henk komt ook al direct over verhalen uit zijn jeugd als hij over zijn uh, geloof praat. Dat blijkt ook uit deze brieven. Mm -hmm. Daar begint u ja. eigenlijk mee, want u was, dat bleek net ook al, een erg gelovig jongetje. Sterker nog, u probeerde over het Paterswoldse meer te wandelen. Nou ja, Schrijft heb, u? Ja, ik heb één keer, toen was ik ook zo'n jaar of tien. Uh, en het, het was niet het Paterswoldse meer eerlijk gezegd, het was het Noord-Wilpsvaart. Want aan de overkant nog spannender, uh, toch? woonde... Mijn vriendje Henkie Vroom, en dan moet je altijd helemaal naar die briggen en Haren omlopen. En die heette ook Vroom. Ja, die heette Vroom. En ik dacht, weet je wat, als ik nou. Eigenlijk moet ik toch wel in staat zijn om gewoon. Dan zag je dat huisje daar waar hij woonde. En dan moest je dus nog een hele. En zo nog zeker uh, een kilometer heen en een kilometer terug. Moest je nog lopen voordat je bij hem was. En dat vond ik zo irritant. Ik dacht, nou ja. Uh, ik, ik, ik, ik moet dat toch kunnen, want ik ben zo dicht bij de heer Nettenknee, uh, zeker zo dicht als Peter is. Dus ik, uh, fijn nat. Ik first. vind het een te mooi verhaal, Henk van Os. Ja, het is niet anders. <tiedacht> Jij ook niet? Geloof je het, Pieter? Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Dan ik... Ja. ik heb deze anders geloofd. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij nog veel jonger was. Dus ik dacht, ja, dan, dan kan het. Dan denk je nog maar, maar, tien. maar iets. Ja, dat zou nee, dacht, ook kunnen, hoor, dat ik zo, jonger Maar was. Misschien tien. Maar dan kom je op een ander punt. Dat Henk wel een neiging heeft. Maar bij dit verhaal heb ik nooit echt getwijfeld, hoor. Maar de, hij heeft wel een neiging om verhalen zo te vertellen... dat ze zo mooi zijn dat je denkt, ja, ja, ja. het zal wel. En dan heet en, hij ook nog Henkie Vroom. Ja, die man heet ook nog Henkie Vroom. <laughs> dat is te mooi allemaal. En als je dan een beetje ongelovig kijkt, dat is een uh, truc... dan doet hij er nog een schepje bovenop, tot het echt belachelijk wordt. Dus dan weet je gewoon, ja, nee, nu... Goed, ik weet wat verhouding jongen... houding ik moet aannemen. Ja, ja, ja, ja, precies. Van... Ja, dan wordt het nog mooier. Ja, maar het kan zijn dat ik jonger was. Dat is het enige wat ik niet zeker meer weet. Oké. Okay. Ja. Waarom werd het een briefwisseling? Nou, het, het begon eigenlijk dat uh, ik zo getroffen was... door die opmerking van Pieter. Mm -hmm. uh, A, omdat ik was geroerd dat hij daar zo uh, over na had gedacht... En B, omdat het een begrip was... Uh, wat ik helemaal niet kende in verband met godsdienst. Uh, en ik dacht, maar het is wel ongeveer precies wat het is. U herkende het wel. Ja, ja ik herkende meteen drang. wat u bedoelde. En naarmate ik er langer over na ging denken... kon ik me ook voorstellen dat dat heel veel met mijn werk te maken heeft. Veel meer dan ik mezelf uh, had willen toegeven. Omdat het toch een beetje gênant is dat het niet... Zuivere wetenschappelijk onderzoek is, maar dus gedragen of geleid of gestuurd wordt door iets anders. Nou, het is wel mooi dat u het woord genant gebruikt, want dat zit wel heel erg door de brieven heen. Er is schaamte, er is schroom en jullie vinden het eigenlijk allebei uh, ook wel genant. Niet alleen het feit dat je die brieven schrijft en ze publiceert, maar ook het onderwerp. Religie, om, da om dat zo in de openbaarheid te brengen. Misschien kunt u een fragment uit een brief uh, van uzelf uh, voorlezen. Uh, ik heb een, een stukje uitgezocht. Dus Henk van Os, lees het <lacht> voor. Uit een brief die hij schreef aan Pieter van Os, zijn zoon. In mijn rugzakje, dat is een metafoor... moet ik even onderbreken mezelf, van een dominee Hendrikse... die zegt dat je allemaal een rugzakje meeneemt... dus in je... Uh, wat je van huis hebt meegekregen, daar zat relatief veel vroomheid en christelijke traditie. Die last is mijn hele leven een lust geweest. Ik heb dus nooit last gehad van mijn christelijke opvoeding. Integendeel. Maar ik merk dat ik het nog steeds moeilijk vind... om over mijn christelijke jeugd te schrijven... omdat mijn verhaal vervuld is van een geur... die door generatiegenoten van jou en van mij... Vaak wordt geïdentificeerd als pruitjeslucht. Menig literator van mijn generatie heeft zich kranig geprofileerd door de breuk met zijn gelovige ouders breed uit te meten. De kippendrift, waarmee nog steeds menig intellectueel zijn nieuw verworven ongeloof afzet tegen degene die last blijven houden van een vergrotere religiekwap duidt op diens verwachting dat hij op die manier, al is het wat laat... mee gaat tellen als verlichte geest. Jouw eerder genoemde collega Ger Grootpieter... heeft prachtig over die illusie geschreven. Je wordt een grote jongen door permanente religie-bashing. ja. Je wordt een grote jongen door permanente religie. Bashing. En dan uh, is daar uh, vele bladzijden later. Misschien kun jij dat fragment nu gelijk voorlezen. Pieter van Os. Um, op oh, pagina 142 is het volgens mij. Ja, ja. Uh, nee, 141. Ja. Kan je het zien? Oh, dat is best een lang stuk, hè? Ja. Over Theo. Toch Theo heeft geen gefnuikte opvoeding gehad. Klopt. Maar hij ergert zich wel aan de waarheidsclaims van gelovigen. Heel eventjes door Henk vroeg zich af waarom Theo nou zo'n felle atheïst is geworden. Want die heeft toch nergens last van gehad, Henk. Die is niet uh, opgesloten in de, in de kerken van een kerk, zeg maar. Een huisvriend hè, van jouw leeftijd. Ja. En ja, die waarheidsclaims maken nu eenmaal voor veel mensen een belangrijk deel uit van hun geloof. Hoe ver zoiets ook van jou afstaat. Joël Voordewind, Kamerlid voor de ChristenUnie, zei onlangs in een gesprek over geloof en politiek. Dat hij begrijpt dat er verschillende soorten gelovigen onder de leden van de partij zijn te vinden. Maar, zo zei hij daar direct achteraan, ze zitten toch echt bij de verkeerde partij... als ze de wederopstanding of het scheppingsverhaal metaforisch willen opvatten. Zo zei hij dat inderdaad, ik herinner me dat. Ik, ik, ik, hij zei het zo telops, dat ik dacht... Wow. Sorry, ja. dat lees ik niet voor, maar dat zeg ik nog even ja. in commentaar. Dat ik dacht, ja, dat heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Dan zit je natuurlijk niet bij de christenen. En pas toen ik wegliep, dacht ik, oh, een beetje lijp eigenlijk. Die man zegt dus dat de wereld 7000 jaar oud is en ook geen jaar uh, ouder. Maar, maar dat dacht je alleen maar, dat zei je niet tegen voor je. Nee, ik was, dit, dit was, nee dat, normaal had ik dat wel gezegd. Hoor. Ik, ik, er is een aardig man die over voor de wind, uh, geboren Jos... Maar die, uh, die, die durf, durf ik wel alles te zeggen. Maar hm. ja, uh, hij zei het als het zo vanzelfsprekend was. Vond, ja, nee. Maar goed, ik ga nog even verder. Hè, ja, het ja, fragment ja. loopt door. Uh, deze voordewind. Hè. Hij zei het bijna terloops. Niet boos, maar als iets vanzelfsprekends. Hij ging ervan uit dat ik dit ook wel begreep. Het moet natuurlijk niet te dol worden... met de rekkelijkheid onder ChristenUnie-leden. Droger en Cornuiten verpesten de zaak voor jou. Droger is een uh, gereformeerde dominee die... Uh, uh, net aan een gelovige via het internet heeft duidelijk gemaakt... van uh, geloof mij nou maar en niet wat je op school leert. Mm -hmm. um, die mannen die verpesten ze de zaak voor Henk. En eigenlijk ook voor mij. Door deze lui kun je in mijn omgeving ook nog beter aankomen... met irislezers, homeopaten en astrologen... dan met het wijwater van een priester. Zweefgekte is een minder groot probleem... dan het uitdrukken van religieuze gevoelens in woorden... die ook gangbaar zijn in een katholieke of protestantse kerk. Ik begrijp dat wel... En dus schroom ik ook te spreken over God en geloof. Niet voor niets heb jij telkens zo lang op mijn brieven moeten wachten. Ja, niet voor niets heb jij telkens zo lang op mijn brieven moeten wachten. Ja. Want uh, het bestrijkt een periode van nou, twee jaar. Ja. In, in uh, maart 2010 zijn jullie begonnen. Henk ging van start en uh, jij sluit af, Pieter, in uh, februari, jongstleden. Ja. Klopt het nou dat daar veel schaamte en schroom achter zit? Ook bij u? Ja, ja, maar voordat Henk antwoord gaat, Jan? zei ik even, de, Als je naar de data kijkt in het boekje, zie je ja. dat ik er dan dus weer drie maanden over doe. En dan krijg je drie, la, drie dagen later krijg ik een brief ja. van Henk. Dus uh, de, de, dan lag. De, ja, we deden al, al het al een andere tempo. Komt omdat ik ben gepensioneerd en hij. Uh, nou, niet dat is dat het volgens werk. mij niet alleen. U had nee. er ook nee. toch heel veel uw ziel en zaligheid. U had er veel plezier in. Ja, nou, ik ben er ook mee begonnen, eigenlijk. Mm -hmm. Dus nee, ik had er heel veel plezier in. En, en, en dat werd niet minder naarmate de, uh, de correspondentie vorderde. Wat maakt het zo bijzonder voor u? Uh, twee dingen. Omdat ik een aantal dingen van Pieter te horen kreeg... die ik echt niet wist, of niet zo wist, of te delen wist. Wat schiet u dan onmiddellijk te binnen? Uh, wat mij onmiddellijk te binnen schiet, is de zorg die Pieter heeft gehad voor zijn oudste broer... en de reden waarom hij die zorg uh, had. Dus dat... Maar er, waren, er zijn ook nog een heleboel andere dingen. Uh -huh. En met name... Uh, daar hebben we het nu ook over. Uh, ik onderschat toch nog altijd die religie-bashing. Uh, waar Pieter mij voortdurend op attent moet maken... dat dat heel gewoon is... En ik heb het natuurlijk wel meegemaakt van op intellectueel niveau. Echt met verlichtingsfundamentalisten. Uh, dus daar heb je dat. En uh, dat betekent gewoon dat er een deel van de conversatie... Uh, aan, ons, aan mij en aan die gesprekspartner voorbij moet gaan. Mm -hmm. Omdat we daar gewoon uh, ja, geen gemeenschappelijke uh, gespreksbasis hebben. En niet alleen op intellectueel niveau. Want ook in de kerk in Groningen, uh, waar u volgens mij een soort kerkdiensten of, of jongeren ook begeleiden. Ja, de nou, ja. jongerenkerk. Daar bent u op een gegeven moment op een zijspoor gezet. Wat was nou ook alweer. Ik, het, het staat er niet, maar ik ben het even kijken. Wat was nou ook alweer aan de hand? Ja, maar waar... dat was iets anders. Dat had meer nog met. Dat was een herlevend fundamentalisme in de Nederlandse vorm. De Kerk, wat later ook weer heel anders is gegaan. Maar dat was op dat moment had het zelfs een naam die ik vergeten ben. In ieder geval werd er uh, veel meer opgelet. En de organist van de jongerenkerk... het was een hele aardige uh, jongen... en die kwam op een gegeven moment huilend vertellen... dat hij niet meer orgel ging spelen. Oh ja. En uh, zijn vader was net overleden. En dat vond ik dus... Uh, ik zeg, goed, maar Dirk Jan... Uh, dat is nou net de verkeerde tijd om... Uh, om uit ons clubje te gaan. En toen bleek dat hij uh, niet meer naar de jongerenkerk mocht... omdat hij niet geloofde dat zijn vader nu in de hemel was. En toen heb ik hem gezegd dat dat niet zo erg was. Dat hij dat niet uh, geloofde. Althans niet voor deze jongerenkerk. En dat was toch wel iets wat aanleiding was tot een klacht bij de ouderling... Uh, die over de jongerenkerk ging in de kerkraad. En dat was weer een reden om de jongerenkerk stil te leggen. Heb jij dat geweten, Pieter? Dit verhaal? Nee, dit soort dit verhalen, nee, nee die zijn, dat vond ik dus fascinerend om te lezen. En uh, dit brengt ook even tot waar we het eerder in de uitzending over hadden. Dan denk ik wat belangrijk is, kijk, die drang tot godsdienst. Henk zegt dus, nee, ik heb niet zo'n religie want Misschien heb, heb ik die wel, zegt Henk, maar dat vindt hij niet zo belangrijk. Mm -hmm. uh, maar hij, vind, hij zegt wel dat hij een drang tot godsdienst heeft. Omdat hij zegt in het woord drang, druk... Het wordt mooi uitgedrukt, was niet mijn bedoeling hoor. Maar dat he, dat, dat uh, jij hem bedenkt en hij jou niet. Dus uh, God bestaat alleen bij de gratie van mensen die in hem geloven. Dus mensen die de drang hebben om hem te bedenken en hem in de lucht te houden. Zeg maar. En die stelling gebruik jij vervolgens zelf ook uh, tegenover bijvoorbeeld Theo, jouw atheïstische vriend. Ja, ja, ja, ja absoluut. Toch? Dat leidt tot mooi tafereelen. Maar ja. inderdaad, en in dit verhaal wat Henk nu vertelt, zat het natuurlijk al heel erg dat Henk. Ik wil echt tegen die jongen zeggen... maakt niet zoveel uit wat jij denkt dat waar of niet waar is. Maar laten we nou gewoon samen uh, hier zijn bestaan vieren. Dan ja. hebben wij een lolletje. Of ja. een lolletje dan, meer dan een lolletje, dan hebben we dat aan. In dit geval hebben, hebben we dat op troost ja. Ja, troost. ja, troost. Troost. Dat is met het juiste woord hier. Ja. En, uh, en dus daarom... dit, dit soort verhalen pasten heel goed in wat ik langzamerhand begon te begrijpen van uh, Henk. En dat geeft ook antwoord op de vraag wat je, die hij net stelde. Van, hebben jullie nou dingen van elkaar ontdekt en geleerd die je niet wist. Ja. En, uh, uh, trouwens, di dit verhaal is uh, ook in een ander opzicht uh, cruciaal. De hemel, de dood. Want uw vader uh, heeft hetzelfde tegen u gezegd... toen uw zusje overleed. Uh, ja. Gerdientje. Ja. En dat was een ontroerende setting... want mijn vader heeft toen lang in het ziekenhuis gelegen. Heeft u, uw vader uh, kreeg een ongeluk? Een auto mijn vader ongeluk? kreeg een ongeluk waarbij mijn zusje omkwam. En hij lag dus heel lang in het ziekenhuis. En hij kon ook slecht praten, want hij had ribben gebroken. En ik de tweede keer dat ik hem in het ziekenhuis uh, opzocht... toen zei hij met enige moeite uh, dat... Uh, hij zei het letterlijk zo dat God het niet nodig vindt... dat ik denk dat gedientje in de hemel is. En wie is ik in dit geval? Uw vader zelf of u? Uh, dat, ik, Henk, dat, Henk. Hij zei dat... Verwarrend is dat uh, men opa ook heen gaat, maar je bedoelt hij ja, zelf. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Okay, dat weten dat wij dan ook niet. Ja. En dat was voor mij later... U was uh, toen twintig trouwens, hè? Ja, en dat, dat was echt een... Uh, dat was toch een heel belangrijke soort van mededeling. Omdat ik uh, heb gemerkt... dat het hanteren van, voorst van dingen die je voor waar moet aannemen althans voor mij, een van de belangrijkste belemmeringen zijn... Om een, uh, ja, om, om een geloofsleven met enige betekenis te ontwikkelen. Want dan ben je anders voortdurend bezig met schijngevechten. Met dingen die je jezelf oplegt en dan vervolgens uh, ga je daar dan aan twijfelen. En dat is allemaal gedoe. Dat je allemaal afhoudt van de reële issues met de, de medemens... met je wereld waarin je leeft. Uh, dus jij bent dan gewoon voortdurend maar... Uh, met jezelf aan het rondklooien over dingen die je eigenlijk. Dit is allemaal wat mij betreft mm -hmm. hoor. zullen mensen absoluut anders mm -hmm. over denken. En ik kan er ook nooit. Maar, maar het was dus cruciaal dat uw vader dat. Het uh, uh, was heel cruciaal dat, Een... dat, dat ik. Ik was ook erg geroerd dat hij zo aan mij dacht. en eventueel aan mijn je, jonge geloofsleven, zal ik maar zeggen. Terwijl wat dacht hij de... zelf? Heeft u dat geweten? Eh. Uh, dat heb ik eigenlijk... Ik weet nooit precies hoe het mensen die zo doordrengd zijn van christelijkheid... op het eind van, helemaal op het allerlaatst van hun leven gaat. Dat, dat weet ik niet zeker. Uh, maar in algemeen gesproken... was het voor mijn vader niet iets wat betekenis had voor zijn geloofsleven. Ja. Of je dan al of niet in de hemel kwam. Nee. Ja. Daarna, uh, vele, vele jaren later, uh, is er iemand anders die sterft... namelijk uh, uw zoon en jouw broer, Wouter. U refereerde daar net al aan dat u uh, um, dat niet wist... hoe, Wouter, ach, hoe uh, uh, Pieter daarover dacht. Um, ja, in relatie tot, uh, tot geloven, is er, uh, is er veel veranderd... sinds hij er niet meer is? Nee, in mijn geloofsleven mm -hmm. doe je, nee. Daar uh, kan ik gewoon nee op zeggen. En dat kwam omdat toen... Er is wel heel veel veranderd in mijn leven... en ook in de, in de vooruitzichten die je in je leven hebt. Uh, maar er is niet speciaal iets in mijn geloofsleven veranderd. Omdat uh, toen Wouter een eind maakte aan zijn wanhopige leven... dat moet ik er dan wel bij mm -hmm. zeggen... dat dat ook iets was wat, uh, wat te respecteren was... Hij leed aan psychotische schizofrenie. Ja, precies. Dus uh, toen had ik eigenlijk een, kerkelijke, een nieuwe kerkelijke bedding gevonden. Ik was lid geworden van uh, de Episcopal Church in uh, de, de Verenigde Staten. En uh, ik heb aan mijn geloof en aan mijn kerkgang... Uh, heb ik absoluut veel gehad voordat hij stierf en toen hij gestorven was. Maar dat was als het ware uh, een gegeven al geworden. Dus dat, dat intensiveert zich dan natuurlijk enigszins voor enige tijd. Maar dat was niet echt een hele wezenlijke uh, verandering. En dat, dat maakt het ook in de taakverdeling tussen ons tweeën over die brieven... Mm -hmm. ook duidelijk dat... Pieter zou schrijven over de dood van Wouter. En dat ik zou schrijven over de dood van mijn zusje. Want dat betekende voor mijn geloofsleven wel een vrij grote verandering. Want is dat eigenlijk niet waar het om gaat? Als het over geloven gaat, gaat het dan niet eigenlijk over uh, de dood? Ja, nou ja, in ieder geval omgaan met het noodlot. Ja. Hè? En uh, daarom... Vond, hadden we ook alle twee wel begrepen. Dat we hebben natuurlijk wel even over nagedacht, doen we dit wel? Hè? Uh, of ons zelf schrijven dan voor een groter publiek. Is dat is de bedoeling. Mm -hmm. hè, um, en toen bedacht dachten ja, kijk, als je, dat, als je dan over geloof schrijft... dan ontkom je er ook niet aan dat je schrijft over omgaan met het noodlot. Hè? Dus ook met je, met je, je eigen, de, de, de ellende die je zelf is overkomen. Hè? En um, dat hebben we dus inderdaad gedaan uh, op zo'n manier. En inderdaad... Uh, je hoeft maar een beetje, je hoeft niet een theologiestudent te zijn. Om te weten dat uh, bidden en uh, naar de kerk gaan voor veel mensen uh, troost biedt. He, dat, uh, en daarom was ik ook wel benieuwd. Ja, hoe dat. Uh, hoe de, ik, ik kom daar ook tot gedachten over. Want ik ga dus niet naar de kerk. En ik bid niet, nou ja, op die ja. keer na toen ik dertien was. <laughs> en, uh, en maar, maar toch heeft ook dat verlies van Wouter mij wel, uh, of gewoon zijn leven. Uh, en uh, toch een heel ongelukkig leven. Mij wel ideeën gegeven over het lot en um, Op wat probeer voor manier, ik dat, dan? ja zo probeer ik het boekje uit te leggen of inderdaad ik ergens het gevoel had dat zeker als ik hem opzocht in zo'n gesloten inrichting dat daar echt van God verlaten mensen zitten dat is natuurlijk een beetje vreemd is niet in God geloofd mensen van God <laughs> dat schrijf je ook letterlijk ja maar, maar die, die indruk maken ze wel hè? dat is precies wat het is nou ja en dan kan je ook zeggen dat God verlaten kan je zeggen dat je gewoon ongelooflijk pech hebt ja en maar uh, dat is ook weer zo'n dooddoener hè? wat is nou pech uh, en daardoor kwam ik uit uiteindelijk bij psychologen die uh, het bestaan als het ware van een soort thermostaat proberen aan te geven. Dat je geboren wordt, je als het ware met je de goede been uit de baarmoeder kan stappen en met het verkeerde been. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja. En, Positieve uh, psychologen. Ja, zo noemen Aaron ze zelf. Beck heet de uh, Amerikaan die... Ja, Seligman. En uh, ja, dat zijn mensen die dus dachten ja, we denken altijd bezig met waarom mensen zo ongelukkig zijn. Maar we moeten ook eens een keer nadenken waarom sommige mensen juist voortdurend gelukkig zijn. In de meest rare omstandigheden. Uh. En ik wil, ik wil niet zeggen dat ze alle antwoorden hebben gevonden. maar ze hebben het vizier in ieder geval op een interessante, uh, in anz, interessante richtingen uh, gezet. En waaruit het inderdaad blijkt dat, uh, uit alle experimentjes van ze. dat mensen. er kan verschrikkelijk leuke dingen met mensen gebeuren. Bijvoorbeeld uh, een miljoen verdienen in de loterij. En dat duurt ongeveer drie weken. Drie weken plezier heb je. Uh, het is waarschijnlijk hetzelfde als een positieve recensie voor een boek of zo. Dat, dat kan drie ja. weken duren. Daarna en dan we, is het weer Nee, al... nee dan is weer helemaal voorbij. En dan ja, de ja, Of andersom. He, dus, uh, dat je even Maar wat heeft dit met godsdienst te maken voor de mensen die dat ja. nog niet hebben gedaan? Hoe is... maak je die koppeling? Ja, nou, ik kom daaruit omdat het gaat dus. Uh, ik zie dat geloven te maken heeft met omgaan met het noodlot. Mm -hmm. ik, weet, ik heb daar zelf dus geen. Uh, ik ben niet door Wouter uh, godsdienstig geworden. is uh, uh, dus mijn broer die overleden. Maar ik vind het ook een dooddoener om alleen maar te zeggen: uh, uh, je kan pech hebben of je kan geluk hebben. En zo kwam ik dan uiteindelijk dat is, bij die psychologen. Die gaven me dan nog wel enig uh, ja, wat verdiepingen aan die gedachten. Maar het is voor mij heel moeilijk om te zeggen wat het te maken heeft met geloof. Dat, dat is inderdaad lastig. Um, voor Henk was het dus heel duidelijk dat hij heeft een adres heeft nodig. He, dus uh, na het overlijden van Henks zusje... kan je zelf beter, natuurlijk beter vertellen, maar even in één zin mm -hmm. ging Henk ongelooflijk vloeken. en <laughs> Vrij lang ook, begrijp ik. Ja, Een dag. Ja, dat, een, een dag. Nou, bijna een dag. In ieder geval een, een, een flinke autorit. Want ik hoorde het in Normandië, van Normandië tot het, uh, tot het uh, station in Parijs... waar ik terug werd met, uh, uh, met de trein terugging. En dat, uh, dat daar geneer je natuurlijk achteraf voor. Te meer omdat, en echt uh, vol uit vloeken. Uh, jazeker. En te meer omdat mijn hoogleraar, met wie ik op excursie was, uh, in die auto reed. Dus het is gewoon pijnlijk en... Eh, de, de, de, toen heb ik door een merkwaardige gebeurtenis. Eh, de, de, de, ik was een keer met een groep studenten. Was ik op excursie toen ik hoogleraar was in uh, Bologna? En daar is een ronde kerk. En uh, wij stonden daar een alterstuk te bespreken. En opeens komt er een uh, keurige meneer, een soort ABN amro employee komt binnen met een koffertje. En, en die zet het koffertje neer en die gaat voor Maria-alter staan en die gaat Maria uitschelden. Maar echt niet een klein beetje, maar tieren. <laughs> uh, en, en op het Italiaanse, dus ook heel. Uh, ja, je kunt ook heel muzikaal tieren, daar moet je wel Italiaans voor spreken. Maar... Dat is weer heel anders dan Gronings -voet. Ja, dat is echt iets anders dan GVD zeggen. Maar dat was. Dus dat ging, maar dat was echt een litanie. En uh, de, de, toen dat allemaal, het, de, de mededeling was: uh, ik heb hier elke week gebeden uh, voor jou, omdat mijn vrouw beter zou worden. En nu is ze dood, en dat komt omdat jij me niet geholpen hebt. Wat denk well, mm -hmm. je wel, doen. En die man had zichtbaar een adres nodig. En zichtbaar luchtte die vervloeking die man op. He, en hij pakte zijn koffertje en hij ging welgemoed de kerk weer uit, ongetwijfeld naar zijn ABN Ambro filiaal in Bologna. <laughs> en dat vond ik zo prachtig. En de studenten, die toen zei een van die studenten... die zei, die man heeft een groot geloof. En eigenlijk vonden we dat allemaal. Die man heeft onder alle omstandigheden een adres. En hij zou zeker terugkomen? Ja, hij zou zeker terugkomen. En dan begint het met een kaarsje, zodat je dan even... Niet zoveel zegt. Nee. Ik kan me, dat, kan me daar iets meer voorstellen. Maar ja. wat is er gebeurd, dus de terugreis uh, naar Groningen... al vloekend, die twintigjarige Henk van Os en daarna de mededeling van uw vader? Je hoeft niet te geloven dat Gerdientje nu naar de hemel gaat. Hoe is het toen verlopen? In welk opzicht heeft het, is het dan zo bepalend geweest voor uw geloofsbeleving? Uh, nou, dat ik niet zozeer. Maar wel dat ik toen me wel realiseerde... Dat uh, met name bidden een functie voor me heeft. Uh, en dus helemaal niet het bidden dat er magische dingen mogen mm -hmm. gebeuren, maar dat je alleen al kunt uitspreken uh, hoe je verdriet. en uh, dat je ook zelfs in een gebed, de omgang met je medegezinsleden. Uh, aan de orde kunt stellen en daar ook een beetje wat een weg in kunt vinden. Dat was ook lang niet altijd makkelijk. Dus dat soort dingen. Ja. Dus dat je merkt dat het echt betekenis heeft. En ik had dat dus een beetje uitgesteld. En toen dacht ik, nou, nu wil ik eigenlijk wel tot de Nederlandse Vormde Kerk toetreden. Dat ik dan ook uh, erbij hoor. Als en toen was. heeft u belijdenis gedaan. Ja. En is het dan niet eigenlijk heel merkwaardig dat u vervolgens wel met een vrouw trouwt die ook uh, Nederlands hervormd was? Ja. Um, maar zij kozen voor, en daar heeft u dan een, een prachtige zin voor geformuleerd. Uh, het leven in de waarheid. Ja, Helene, uw vrouw dus, de moeder van Pieter, had ook toen al besloten zich te willen redden zonder geloofswaarheden. Het leven in de waarheid, ja. Ja, niet de, de geloofswaarheden ja, zijn anders ja ja, ja, ja, ja. ja. ja Nee, nee, is nee dat is zeker. Ja, ja, ja. En, uh, dat is, uh, ja, vind ik ook heel begrijpelijk. Dat, uh, dat iemand dat... Ook al dat je vrouw... Uh, maar, maar dat iemand zonder... Uh, dat, dat komt eigenlijk veel vaker voor in mijn omgeving dan met. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, want nu gaat met allerlei andere mannen van uw leeftijd uh, uh, samen ter kerken. Zonder de vrouwen. Nee, nee, dat niet. Nou, maar in de Ernst. Uh, Ernst Veen, ja, Ernst dat klopt. Veen. Ja, daar gaat ook. ze vrouw gaat ook niet mee, ja. Maar je hebt ook wel. <laughs> je, als je de kerk bent, dan zie je ook wel het Toch wel, ook wel. Het phelomeen. zijn niet alleen maar wat oudere mensen Het ouderen, zijn niet alleen maar eenzame mannen vrouwen. die. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Met allemaal vrouwen die, uh, uh, die, die. zonder geloofswaarheden leven. Nee. Maar goed. We, uh, was dat niet merkwaardig, ook voor jou, met een vader die wel voluit gelooft... en een moeder die dat niet doet, Pieter? Ja, nee, want nogmaals, Henk pas, kijk, pas in Amerika en toen was ik thuis al uit. Dus ja, toen, ja. Uh, toen is Henk echt weer naar de kerk gegaan. Misschien daarvoor wel eens een keer, af en toe, hè, heel soms. maar nu Sinds is hij weer onderdeel 1980, van de kerk. zo. Ja, ja. Ja, nou ja, maar toen was ik, ik ben ik tot 1988 in huis geweest. Maar ik heb dat niet zo ervaren hoor. Ik heb in de jaren 80. Uh, Henk vond het niet belangrijk om die drang tot godsdienst, uh, zoals hij zelf in het boekje zegt, mocht niet tot dwang worden. Dus uh, ik heb daar heel weinig van gemerkt. Hm. Dat is nu anders. Dus, uh, ja. de, de dwang is toch niet anders? Nee, dat is niet anders. <lacht> nee, nee, nee, nee, maar Henk praat nu, uh, net als nu, op deze, in deze uitzending. praat graag en veel over geloof. Dat is ja. Geen probleem. Maar ik, als middelbaar scholier heb ik er echt nooit iets van gemerkt. Nee, het is ook de, een vriend van mij, dus die Theo, die, ja, ik net, ja. die, die kwam heel veel bij ons over de, uh, over de deur. Over de, over, vloer. over de vloer, dat is hem. ik Door de deur, over de vloer. <laughs> en die vertelde bij de presentatie van het boekje, die zei, ja, er werd over alles gesproken daar. De hele dag door. Het is een behoorlijke uh, veel pratende familie, maar ja. over God ging het helemaal nooit. De, en dat is volgens mij ook wel waar. Dat, uh, dus dat zal Henk een beetje zijn vrije tijd hebben gedaan. Of is een werkkamer. Dat denk ik voornamelijk. Maar... Er is ja. natuurlijk een heel belangrijke overeenkomst tussen uh, uh, religie en kunst. Hè, waar u uw leven aan uh, wijd, heeft gewijd. En, ja. en dat is die verbeeldingskracht. Um, is dat niet eigenlijk waardoor het zo goed lukt? Een religieus mens zijn. Omdat u nu eenmaal die enorme verbeeldingskracht heeft. Ja, maar dat is nou iets wat ik geleerd heb. Van deze correspondentie. Ik heb werkelijk in, in verband met die drang tot godsdienst. het woord verbeelding überhaupt nooit. Uh, te pas gebracht of zo. Ook, ook, ook nooit aan gedacht. En uh, dat is. zoals je het nu zegt, is precies wat het is: uh, verbeelding. en de kwaliteit van de verbeelding. en de, de kwaliteit van verbeelding voor de kwaliteit mm -hmm. van je leven. Uh, dat is inderdaad, maar ik, ik ben er nog maar net achter, eerlijk. En dat meen ik echt, dat, dat woord heb ik nooit gebruikt. Jij gebruikt het voor het eerst. Uh, nou, en ook, ik had het ook over de betovering van uh, het ongeloofwaardige verhaal, of het ongelooflijke verhaal. Ja, ja, ja. En uh, dat is inderdaad, als je dan afvraagt, uh, zijn we nou samen wat verder gekomen met die brieven? Ik, ik heb wel het gevoel, dat, dat opzicht heb ik althans, uh, ben ik wel verder gekomen. Ik denk dat. Uh, Henk heeft altijd, dat zei ik het begin van de uitzending... Uh, kan goed verhalen vertellen. En soms ook verhalen dat je uh, denkt... ik heb hem een keer een andere versie gehoord. <lacht> nou ja, goed. Tot grote ergernis van de nee, rest van... Uh, maar Ik gezin. heb ook ontdekt dat ja, om dan je ergernis te laten zien... is ook een beetje flauw. Eh, ik, want ik zag Henk ook wel eens kijken. Hij zei dat nooit hoor. Maar ik zag hem wel eens kijken van... wat zit hij er nou weer uh, cynisch mee aan te kijken? Vertel zelf eens een leuk verhaal. hè? <lacht> Dat zei hij niet hoor, maar dat is wel. Je voelde hem. Ja, en, en, dat, en dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Dus kijk, um, het is. Uh, de, ja, dat is natuurlijk. Want mijn volgende vraag en... is natuurlijk: heb jij minder verbeeldingskracht? Ja, dan dat, Henk? Dat, dat, dat zou kunnen. Dan dat zou vader. kunnen. Redeneren is mij meer lief misschien dan Henk, en de verbeelding is wat minder goed ontwikkeld. Dat zou heel goed kunnen. En. Um, maar nee, maar om, om, nee maar om nu de parallel met dat geloof eh, even he ja. helemaal af te maken. En dan, ik spreek dan dus niet over geloof, maar wat ik zelf heb meegemaakt met Henk... is dat je dan dus inderdaad een beetje cynisch doet over mooie verhalen. En tegelijkertijd ben ik er zo zo'n een beetje achter gekomen... ja, eh, dat is wel veel makkelijker dan een mooi verhaal vertellen. Het is veel <lacht> makkelijker om een beetje fout te doen tegen mensen... die net een beetje uit de bocht vliegen in hun verhaal. En uh, ik kom uit Groningen. En uh, daar, ik weet niet of het een streek te maken heeft, maar ik heb een sterk vermoeden van wel. Ja. Daar was het heel erg uh, oké okay op de middelbare school om inderdaad uh, niet te veel te zeggen. En als je wat zei, een beetje lekker cynisch uit de bek komen. hè? Ja, <laughs> doe maar gewoon en, dan doe je al gek genoeg. Ja, en, en ik dacht dus ook stille wateren, uh, diepe gronden. He, maar ik ben er natuurlijk langs me het dat is vaak helemaal niet waar. Mensen die heel weinig zeggen... betekent niet dat daarachter heel veel gebeurt. <lacht> soms er gebeurt er ook helemaal niks. Ik, ik wil niet zeggen altijd, oh, maar dat is wel... Soms. En dus ik ben een beetje gaan waarderen... dat je ja, gewoon van echt niks een geweldig verhaal kan maken... Als Henk en ik ergens geweest zijn, we zijn op dezelfde plek geweest. <lacht> Waarmee je me niet willen zeggen dat Vindelijk. de religie van niks... een heel groot verhaal maken is, toch? Nou, nou, nou. <lacht> Henk van ons. <lacht> ja, ja, nee, dan. nee, ik, ik, ik ageer zo meteen tegen iets anders, zoals ja. Pieter zegt. Want ik zou het nu gelijk de, maar doen. Doe maar. Ik mag namelijk jullie verwijzen naar bladzij 51 <lacht> ik van dit boekje... waar een prachtig druksel van Pieter is afgebeeld. Pieter is maakte echt... Hele mooie kunst. Er staan twee voorbeelden van het niet toevallig in dit boekje, want dit is een voorstelling van de vlucht naar Egypte. En ik geef je even... Uh, ik daag de lezer uit om mij een vlucht van Egypte te leveren... die net zo visionair is als deze. Is Waarmee priemelijk. u maar wil zeggen dat ja, hij ja, ja, ja. wel degelijk verbeeldingskracht Verbeelding, ja. heeft. Dat is verbeeldingskracht. Ja, ja. En of je dat nou op papier en met schablonen en weet ik wel doet... of dat je dat uh, verbaal uh, beoefent of... In nou. je vakvorm geeft of wat dan ook. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Ja, en ik weet niet hoe het in de tijd zit, maar ik heb het gevoel dat ik snel iets moet gaan. zeggen. Ja, ja nee, ik wil toch graag zeggen dat we ja. religie van niks iets maken, of zelfs heel veel maken. Mm -hmm. uh, ja, als het waar is, als Henk zegt, dus geloof is projectie. Wij hebben hem bedacht en hij ons niet. Ja, dan kom je wel heel dichtbij van niks ja. veel maken. Ja. En um, daar moet je dus een zeker talent voor hebben. Dat denk ik nog steeds. Of je dat nou in, in, in iemands hoofd kan vinden of niet. Hè? Of meneer Hammer met zijn geloofsscherm op de goede weg zit of niet. Maar dat heeft wel te maken met dat je dus, overle dat je dus eigenlijk overleeft in je eigen verhalen. dat je verhalen groter zijn dan jijzelf en dan de mensen die ze vertellen. Maar die verhalen worden je aangereikt. En dat is ook wel van belang. Die door de komen, vader in de meeste gevallen. Door de Bijbel gewoon. Ja, maar het is niet alleen bijbel. Je hebt allemaal apogieve verhalen paraat. Over ja. Maria in sneeuw zeg. in Augustus. En, <laughs> maar, uh, maar die zijn ergens anders gedroom. Ja, die vind ik. Ik ben er door voor. Ik, ik ga erop uit, natuurlijk. Uh, dat is absoluut waar. En als ik zo'n verhaal tegenkom, dan word ik er helemaal uh, enthousiast over. Maar ik zag ze niet uit mijn duim. Dat bedoel ik. Dat, uh, zo is die verbeelding. En nee. Nee, zo kennen u ook niet. collectief. Ja. Ja. Wat komt er op de tegels te staan? Jullie hebben er allebei één gekregen. Uh, schrijf het even op, dan meld ik ondertussen... wat er zo dadelijk op deze zender te horen is. Uh, twee dingen, gepresenteerd door Margreet Rijntjes, En zij heeft onder andere Joris Voorhoeven te gast... Hij breekt eind 2010 met de VVD en wordt lid van eh, D66. Daarover zal het gesprek gaan. En al jaren horen we over de misstanden in verpleeghuizen. Hoe kan het, dat, het daar maar, dat daar maar geen verandering in lijkt te komen? Daarover spreekt Margreet Rijntjes met een verpleegkundige... en Abfacabo-onderhandelaar die in Den Haag was. En dan heeft eh, Pieter eh, zijn tegel zo ongeveer beschreven... Ja. Wat staat erop, Pieter? Al het weten is uiteindelijk gebaseerd op geloven. En dan weet ik niet of het woord uiteindelijk er ook echt in hoort, want hij is geleend of gejat. Ja. Hij is van Wittgenstein. En nou wil ik niet beweren dat ik Wittgenstein denken doorgrond. Dat doe ik namelijk niet. Maar um, dit vind ik wel een fascinerende. Omdat het altijd zo tegenover elkaar wordt gesteld: hè? weten of geloven. Dat is ook in wel... zekere zin waar, want waarom weet ik dat het koud is op de Noordpool? Omdat dat me verteld is. Ik geloofde dat toen iemand me dat vertelde. En dan nu vader Henk van Os. Heel snel. heeft God geeft ons noten, maar hij kraakt ze niet voor ons. Dat is geweldig. Dan, Dank. Ook geleend, hè? Van, van Dit was aflevering 2464. Ja, 2464. Morgen praten wij over onderduikers in artis... met oud-directeur Maarten Frankenhuis. Tot dan. Radio 1. Kenstof.